12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Azerbeidzaanse elite heeft bijna 3 miljard dollar witgewassen in Europa. Dat gebeurde tussen 2012 en 2014 via een filiaal van een Deense bank in Esseland. Van daaruit werd het overgemaakt naar brievenbusfirma's in Groot-Brittannië, melden meerdere bronnen. Het geld werd onder meer gebruikt om Europese politici op te koop, om te kopen in ruil voor positieve verhalen over Azerbejan. Ook leden van het parlement van de Raad van Europa werden betaald om geen kritiek te leveren op de regering van de president. De eigenaar van de tas vol brieven uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Het is een man van 70 uit Brunsum, meldt 1 Limburg. Een stel uit Vught vond de brieven uit 1942 en 1944 op station Utrecht Centraal. De man wilde de brieven van zijn ouders laten lezen aan zijn dochter, maar had de tas laten liggen op een bankje.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 Mandy van den Berg stopt voorlopig als international. De aanvoerster van het Nederlands vrouwenvoetbal elftal... wil zich op de komende periode volledig focussen op haar Engelse club Reading. Van den Berg raakte tijdens het gewonnen EK voetbal in eigen land... haar basisplaats kwijt. Die pijn zit nog diep, zegt ze. Het is niet duidelijk of en wanneer Van den Berg zich weer beschikbaar stelt voor Oranje. Het weer nog. Bewolkt, af en toe zon en hier en daar wat regen bij een graad of 23. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van...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 Kikkerig allemaal. Die kikker in je kan... Zo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Eh, het is vandaag uh, 5 september alweer. Jongen, gaat die tijd hard. En uh, 2017. Dus uh, we zitten zo'n beetje... Nou ja... Uh, in de negende maand, zou ik maar zeggen. En uh, de meteorologische herfst is begonnen. Nou, dat kan je buiten wel zien. Ja... Angela zei vanmorgen... Ik ruik de herfst alweer. Ik zei, nou, lekker stinkt. <lacht> Niet. Nou, goedemorgen. Goedemiddag dus. We zijn er weer. Het is dinsdag. En we gaan weer een uh, leuke radioweek tegemoet. Dat was het hopen. En uh, vandaag beginnen we natuurlijk weer met... Uh, ja, uh, het regennieuws. De bioscoopagenda hebben we straks informatie over de films... Uh, bij uh, Circus Zandvoort. En voor de rest... Hebben wij uh, natuurlijk ook straks in het tweede uur het recept van de week. En daar zit u natuurlijk allemaal alweer met spanning op te wachten. Heel Holland wacht op het recept van Angela. <lacht> nou, succesvol hoor, want ze heeft gemiddeld zo elke week toch zo'n 1500 mensen die dat zien. Kom ja. maar kom, kom maar eens om, kom dan maar maar. Ja. Of al die 1500 het ook uitproberen, dat weet ik niet natuurlijk. Maar in ieder nee. geval. Eh, nee. ja. Oh ja, en wat we natuurlijk ook hebben is onze nieuwe rubriek eh, Artiest in het Licht. Nou, we hebben er weer een paar van oh, vandaag. We hebben er weer een paar gevonden, jawel. Natuurlijk, zijn wel we wel wel we het jaar. Nou, we zijn er, als ik het goed heb, drie geboren en twee overleden. Maar van die ene die overleden is, kan ik geen me vinden. Ja, wel het liedje van hem, maar dan gezongen de Paul de Leeuwen. Dat vind ik dan weer wat minder. Nou, nah, dat moet je niet doen. Nee, dat, maar dat mag jij even zoeken. Op, uh, op YouTube kan je misschien wel het origineel vinden. Dat, uh, op Spotify kan ik hem niet vinden. Oh, nou, dan maar... moet je dat zomaar even met zo bezig. Maar goed, we gaan gelijk beginnen hè, met uh, artiesten in het licht. Ja, dat gaan we doen. Want dat vinden wij leuk om te doen. En de eerste artiest die vandaag in het licht staat. Ik heb speciaal de Luxoflex opengelaten. Die goed in het licht staat. Ja, die is uh, geboren vandaag. Jawel, die uh, viert zijn verjaardag. Hij is al vrij oud geloof ik. Oh, dat moet ik nog even nakijken. Nou, nou, dan vertel ik u zo. De gegevens komen zo. We gaan hem eerst draaien. Artiest in het licht, Al Stewart, die is hier vandaag. Artiest in het licht. Stuart. Hij brak door in uh, 1977 met uh, het gelijknamige album als deze zong, The Year of the Cat Hij werd geboren op uh, 5 september dat is dus vandaag 1945 En ik, wat ik niet wist, maar wat ik dus nu ineens achterkom is dat het een schot is, dat wist ik helemaal niet Het is een schot, ik denk dit is het waar een Amerikaan, maar nee hoor het is een schot. Ja, het is een schot. En dat, uh, dat album. Uh, uh, in The Year of the Cat. waar we het dus over hadden. dat. Uh dat, uh, uh, ja, dat bevat dus ook uh, is die andere grote hit die die man ooit gehad heeft. Namelijk om the border. Goed, dat was de artiest in het licht. We hebben er straks nog een paar. Maar we gaan eerst natuurlijk naar het vaste onderdeel. Zo rond kwart over twaalf. Het is nog niet helemaal. Maar maakt het uit eigenlijk. En daar uh, hebben oh, we nemen nog een stukje. Nou, we gaan uh, over naar het onderdeel. Wat we uh, tegenwoordig, of we altijd al um, kwart over twaalf hadden. De drie in één. 3 in 1 in 1, 1, 1, 1. Die is vandaag van Steely Dan. die gasten toch, of tot uh, heden maken makers, maar dat kan nu niet meer, want zoals u natuurlijk ongetwijfeld in het nieuws uh, vernomen heeft, is een van de pijlers van deze band, Walter Becker, uh, afgelopen zondag overleden uh, op uh, 67-jarige leeftijd, hij werd geboren, 20 februari 1950. Steely Dan is een Amerikaanse jazz-georiënteerde popgroep rond de zangers en componisten Walter Becker en Donald Fagan. Verder hebben ook bijvoorbeeld Michael McDonald en Jeff Porcaro nog deel uitgemaakt van deze band. De naam Steely Dan, ja, en dan moeten de kinderen even, even hun, hun uh, oren dicht houden. Want dit is informatie. Oeh, oe, oe. De naam Steely Dan, waar komt die vandaan? Nou, die is dus ontleend aan de naam van een gigantische dildo. In het uh, boek Naked Lunch van William S. Burroughs. Ja. Dat wist ik al lang. Maar Angela staat me aan te kijken. Van, dat wist ik al. Oh, had jij er ook een? Nee, oh. maar ik wist dat het dat betekende. Oké. Okay. Steely Dennis. En uh, u hoorde achtereenvolgens de prachtige liedjes. Eh. Uh, uh. Reeling in the years. We horen hem verder daarna. I'm afraid to do your dirty work. En als laatste, Ricky, don't lose that number. We gaan uh, zo langs ons, ons opmaken nog iets aan de vroegkant, maar dat maakt niet uit. Ah, wat scheelt het? Uh, we gaan ons opmaken voor het uh, nieuws. Het half één uh, nieuws gelezen door onze Angela. En uh, daarna gaan we. Dat is het liedje van de sidekick en daarna gaan we weer even een artiest in het licht zetten. Jappel! Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Vakantievluchten mogen in de toekomst niet meer landen en starten... in de nachtelijke uren op Schiphol. Daarmee wordt de overlast voor de omwonenden beperkt. Dat bepleiten de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. En 40 gemeenten die uh, in een brede straal rondom Schiphol euh, verkeren. Er moeten echt keuzes worden gemaakt. Schiphol kan in de toekomst niet meer al het vliegverkeer accommoderen. En daarmee zou het beeld worden bevestigd van een rupsje nooit genoeg. Om te voorkomen dat het draagvlak voor Schiphol wegvalt... is selectiviteit noodzakelijk. Dat was in 2008 ook afgesproken in het Aldersakkoord... Dat tot stand kwam na overleg met omwonenden, bestuurders en de sector. Snel en duurzaam, die zaken staan centraal in de nieuwe dienstregeling van Connection. Die uh, op 3 september is ingegaan. Er komen aanvullende lijnen voor wijken en kernen en een groter aanbod van ritten in de spitsuren op een tiental buslijnen. Het R-net tussen IJmuiden en Haarlem gaat op alle dagen van de week zowel overdag als s'nachts rijden. Op sommige lijnen worden nieuwe elektrische bussen ingezet. Om meer snelheid op doorgaande lijnen te krijgen zijn er enkele haltes geschrapt. Uitgebreide informatie over deze uh, nieuwe dienstregeling kunt u vinden op de website van Connection. En dat is connection.nl Jawel. Naar aanleiding van de crash op het circuit van Zandvoort afgelopen zaterdag... waarbij een Franse coureur zwaar gewond raakte... wordt er een onderzoek ingesteld door de Fédération Internationale de l'Automobile kortweg FIA. Een internationale federatie van verschillende automotor- en motorsportclubs. Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdag tijdens de Historic Grand Prix... Dat ging bij de Frank uh, Fransman direct mis. In de eerste ronde raakte hij in de laatste bocht van de baan. Het was een behoorlijke crash. Uh, de delen van de auto lagen verspreid over de baan. De coureur werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de laatste berichten zijn dat zijn toestand nog altijd kritiek is. Er komen voorlopig geen Grand Prix op het circuit in Zandvoort. Dat verwacht Michiel Mol, ondernemer en mede-eigenaar van Raceteam Force India. Volgens hem is een terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort simpelweg te duur. In een interview met de website motorsport.com zegt Mol... dat een vernieuwde Grand Prix in Zandvoort niet realistisch is. Zo is de infrastructuur bij lange na niet goed genoeg voor zo'n groot evenement. En dat is echt groot, groot. En het zou te veel kosten om het circuit aan te passen. Ik vind dat heel jammer, zegt hij, want ik zou het echt fantastisch vinden. Maar hij zou zelf niet weten waar al dat geld vandaan zou moeten komen. Zandvoort heeft al eerder een Formule 1 race georganiseerd... maar Mol vraagt zich af of de koningsklasse wel zitten wachten op een Grand Prix in Nederland. En daarbij komt nog dat er een extra vergunning moet komen vanwege het geluid... En gezien het huidige klaag- en zeurklimaat... zou dat een hoeveloze strijd worden. Tot zover de berichtgeving. Ik vraag me toch één ding af. Ja. Wordt hier niet vreselijk met twee maten gemeten? Hoezo? Nou, als ik naar een Grand Prix in Monaco kijk... waar men gewoon door de stad reest en er helemaal geen infrastructuur is... dan vraag ik wel lulles over. Terwijl het hier, wat dat betreft... tien keer beter georganiseerd is dan daar. Ik snap dat niet hoor. Maar het zal allemaal mij liggen. Ja, eh, dan moet je niet tegen mij mopperen. Ik heb dit niet bedacht. CFM hè. luncht dagelijks live bij nou. CFM Zandvoort tussen 12 en 2. Nee. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag eerste bewolking en er is kans op wat regen... De wind is matig uit het zuidwesten, kracht 4 en uh, koud wordt het niet, want het wordt even goed nog zo'n 22 graden. En het weerbericht werd aangebonden, boden, aangeboden door uh, onze weerman Lex van der Roorn. Can see <laughs> there are shadows approaching me. We hebben gezongen door ex... Of, of, of, of niet ex. Gewoon zombies zanger. Eh, Colin Blunstone. Ja, ja, en van zijn album komt het ook af. Van het album Old and Wise. Ja, dat kan, maar dat is niet helemaal waar. Het is oorspronkelijk uh, gemaakt door Alan Parsons. Ja. Het, komt, het komt oorspronkelijk van het album uh, Eye in the Sky van uh, Alan Parsons Project. Daar, daar staat hij als eerst op. En ja, daarna, dat weet ik. Daarna zullen ze dus ook de wel opname op zijn album Olden Wise gezet hebben, natuurlijk. Maar het origineel is het stuk en het origineel is dus van Alan Parsons. Ja, dat en ik vind wel. het verschrikkelijk mooi, dus vandaar. Vandaar. Nou, ja. dat is bij deze. Hè? Ja, ja oké. Okay. Goed, uh, we gaan door met, uh, ja, met een andere artiest in het licht, want er is vandaag nog eentje uh, geboren, hij is, uh, oh. de, hij is niet meer jarig, want hij is al een tijdje dood, al een jaar of twintig, 22, ik weet niet precies hoe lang, maar in ieder geval, What? hij is al een tijdje dood, uh -huh. uh, maar hij, het is vandaag wel zijn geboortedag, 5 september 1946. Werd, hij zou dus 71 geworden worden zijn vandaag. Uh, werd de uh, legendarische zanger Freddie Mercury geboren. Ja, ah, ja, Freddie. In Zanzibar werd hij geboren. Ja, dat klopt. En uh, het, het zou dus vandaag zijn 71ste verjaardag uh, geworden zijn. Maar ja, uh, hij is niet meer onder ons. Nee, Hele dat langs. heeft hij helaas niet mogen meemaken. Mee, nee. Freddie Mercury. Artiest in het licht when all the salt is in How can I go on? En dat was uh, Freddie Mercury. En uh, natuurlijk uh, Montserrat Calier. Die er ook eventjes uh, luchtig in uh, mee uh, blerde. Uh, tijden van het nummer Barcelona. En natuurlijk Freddie Mercury. Het is vandaag dus zijn verjaardag. En we kennen hem natuurlijk allemaal als de uh, frontman en grote componist. Uh, samen met Brian May. Van natuurlijk Queen. Maar ja, uh, ik dacht ik doe vandaag gewoon eens dus een sol, mooie soloplaat van, uh, van Freddie. He? Wou je wat zeggen? Ik zei ja, en ja. hij wordt nog steeds gemist. Hij wordt nog steeds gemist. En uh, Freddie Mercury dus, hij zou vandaag 71 jaar geworden ja. zijn. Dat was overigens van het album Barcelona. Ja. ja. Fijn, dankjewel. <laughs> nou, de volgende plaat is uh, op verzoek. Gisteren was onze, uh, onze lieve dochter uh, bij ons thuis. En ja. uh, die vond dat ik het volgende nummer maar eens even moest draaien. Ja, nou, vooruit Saar, daar komt hij hoor. Say I used to do better I guess I'm gonna have to Get myself together But I never I never be clever I never ever never be clever Some say I'm suicidal With a sense of humor Some say I'm breaking it all Trying to start rumors Some Sit at I won't last long. Find myself a home, settle down, write a song. But I love to hang around in black people's places, fascinated, staring their faces. Holy mama, make me concentrate. I got to write a song and I got to create, but I never, I never be clever.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 Zaterdag en zondagmiddag om half twee en uh, nog een keer volgende week woensdag om half twee. En de film is geschikt voor zes jaar en ouder. Verschrikkelijke ikke deel drie. Uh, de uh, ja de minions zijn weer terug en uh, met een helemaal nieuw avontuur. En uh, ik heb al gehoord dat de film hilarisch is, dus. Toch een aanrader. Het weer wordt slechter. Dus uh, middagje bioscoop met de kinderen is misschien geen slecht idee. Uh, ja, en deze film kunt u morgenmiddag gaan zien om half vier. Zaterdag en zondag eveneens om half vier. En deze film is ook geschikt voor zes jaar en ouder. Dan de actietriller Dunkirk. Opent met honderdduizenden Britse en geallieerde troepen die omringd worden door de vijand. Ze zitten gevangen op het strand met hun rug naar de zee gekeerd. Het lijkt een onmogelijke situatie nu de vijand hen van alle kanten heeft ingesloten. En uh, deze behoorlijk spannende film kunt u vanavond zien om acht uur. Donderdagavond om acht uur. Vrijdag om half tien... Zaterdag om half tien. Zondag om acht uur. En maandag eveneens om acht uur. En deze film is geschikt voor twaalf jaar en ouder. Dan uh, bij Cinema Nostalgie. Visua House. Uh, wanneer de laatste regent van India, Lord, Lord Mountbatten... de taak krijgt de transitie naar een onafhankelijke staat... zonder Brits regentschap te overzien ondervindt hij de strijd tussen de hindoes, moslims en sikhs... alle getroffen door deze monumentale verandering. En deze film is vanmiddag te zien om half twee. Dus als u nog wilt kijken, het kan nog. Het kan nog. Dan Girls' Night Out. Uh, in een gewaagde comedy komen vijf studievriendinnen na tien jaar... weer samen voor een wild vrijgezellenfeest in Miami. Belooft dus uh, heel veel lachen te worden. En deze film is aanstaande vrijdag te zien om zeven uur. En zaterdag eveneens om zeven uur. En deze film is geschikt voor twaalf jaar en ouder. Dan uh, is er weer een, mm, het seizoen geopend voor filmclub Simon van Kolm. En de eerste film is de film Souvenir. Isabelle Huber schittert in deze film in de rol van fabrieksarbeidster. Die door een romance met een jonge bokser haar verloren gegaane zangcarrière weer oppakt. En deze uh, mooie Franse film is vanavond, uh, morgenavond te zien. En zoals gebruikelijk begint hij om half acht. En deze film is voor zes jaar en ouder. Tot zover.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 Van Maroon 5 en uh, daar staat nog uh, achter uh, SZASZ. Uh, e, zal alles wel zijn, uh, dat weet ik ook allemaal niet hoor. Uh, maar uh, de, wat ik wel weet is dat, uh, dat het eerste uur er alweer op zit. Het gaat sneller uh, als je plezier hebt. Uh, time flies when you're having fun. En deze platen zijn met, Dit is uh, Nummer is dus wel een beetje tegenspraak met uh, vrijwilligerswerk hoor. Want, uh, dit heet weer only in it for the money. Ja. Jimmy Smith onder andere. And gaan we naar het nieuws. Tot zo. only in money, baby. Only money, The performance dummy. Can I get you 20? You're only in it for the money, honey. You're only in it for the money.